501 De volle laag Lucien Geefkes 501 Bessen van Horen blokkeren en zwaar. Het is weer tijd ja. voor de volle laag. En alle luidjes al daar op het web. Ook jullie krijgen een flinke man. Zeg dat wel. Die plaatjes draaien, zit weer voor u klaar. Met fout t-shirt en vrezen. Nee, vandaag ben ik heel professioneel. zolen, ja. een gutschurde broek. Echt wat je zegt, ah. een shabby look. Nou kan die jingle eigenlijk wel stopzetten. Een radiohoofd en een lelijke bril. Wat de luisteraar wil. Nou, laat die luisteraar dat maar even beoordelen. en veel melodie. Ja. Ook dissonante en cacophonie. Avantgarde. Zijn klassiek. Catchy liedjes. En piano muziek. Nu modern. En dan weer antiek. Ach nee mensen. Geen paniek. Nee. Op 5-0-1 Niet het ook vandaag De volle laag De volle laag De volle laag Nou die, die jingle was natuurlijk ook Volledig vals, dat kan natuurlijk niet met een geslaagde Uitzending, maar toch uh, Accepteer het maar en zie het maar als onderdeel Van het slagingspercentage Goedemiddag Het is alweer middag geweest En inmiddels is het zondag Avond En dat betekent dat het 7 over 6 is. Oh, het is echt waar. 7 over 6 dus hier op Radio 501. Dit is de volle laag. En vandaag is een hele goede uitzending. Het gaat allemaal perfect. Dat gaan we meemaken. Ik zou zeggen, blijf luisteren. En luister naar al die vernuftige ja, technieken. Ik kan natuurlijk beter met een effect eroverheen praten. Want dat gebeurt altijd op de radio. Uh, voor de rest... Valt er heel veel te wel? Ja, er valt heel veel te Het thema vandaag is 70s, 80s, 90s, 20s. Eh. Uh, uh, s ja inderdaad. En dit is het nummer uit de jaren 90 Er hangt altijd iets aan je. gezicht. Van uh, Kammergurka en de ridders van den Apocalypse. Voor jou is het allemaal in de straten van Parijs, in de, de bergen van Botswana, in de, in de van, Vonslana, in de de van, van Vonslana, het station, in de buurt van op het, het station, het Italiaanse op het zon, het Italiaanse in de straten zon, van Nipal, in de bergen van Parijs, in de bergen van het berg in de in de bergen van in de straten van in de bergen van Berlijn, in de van de van de de in Pleister, zee, polyester, polyester, een muur wasmachine, een Russisch mannen. de handvolle vol inderdaad dat was uh, kammergurka en de ridders van den Apocalypse en wij gaan verder met muziek van lp en dat moest belangrijk maar... allee, allee allee allee allee allee allee allee unwritten symphony En dat was natuurlijk een perfect afgedraaid liedje en die haanpranissen deden tussendoor was allemaal de bedoeling. Want wie wilde nou niet die fantastische jingle horen, die geweldige jingle, ja deze... Inderdaad, op de volle laag is het ook vandaag weer natuurlijk een technisch falend momentje. Speciaal voor luisteraars die van technisch falen houden, hebben wij ook, daar hebben we ook aan gedacht, hebben wij dus ook dat soort momenten in het radioprogramma opgenomen. En we spreken natuurlijk in dit weekend van een treurig moment. Een, ja, kan ik toch wel zeggen, een treurig, een treurig, een treurig moment. Ja. Dat kan ik zeggen, want zo is dat. Uh, want wie, wie minder uh, is er uit elkaar? Wie is er minder uit elkaar dan Chumba Wamba? Die hebben besloten om niet meer samen door te gaan, niet meer samen door één deur van de concertzaal, nooit meer samen de podium op, nooit meer op de barricaden, nooit meer, nooit meer, nooit meer. Inderdaad, Chumba Wamba. Als je denkt, waar is Chumba Wamba ook weer van? Nou ja, dat was natuurlijk net dat momentje van falen. Dat is dit. Uh, yeah. no ja, dit is Toomba uh, Wamba natuurlijk. Uh. No ja, inderdaad. Toomba Wamba is dat. En Toomba Wamba is ook heel veel andere dingen. Vandaag uh, draaien we nog speciaal voor de luisteraars. Uh, de, ja, de integrale EP. De anti-Toomba Wamba EP. Uh, uit de periode dat ze naar IMAI gingen. Oftewel Amy. Voor Nederlandse puristen is dat uh, natuurlijk een beter woord. Uh, ja, Wamba die gingen naar Amy... en daar, uh, een paar jaar daarvoor hadden ze een plaatje opgenomen... de Anti-Amy uh, EP of de anti imi uh, EP... en uh, dat soort uh, strapassen. En in dat kader uh, dacht ik, uh, dan is het wel aardig... om uh, nog even terug te denken aan die tijd... dat um, uh, andere punkbandjes heel boos waren... over het feit dat Tsumawamba Wamba verraaier was... En, en naar, uh, oh ja, naar em Emiel ging en uh, dat soort uh, huh? ja, um. ja, waar was ik ook weer inderdaad bij deze hele geslaagde uitzending en om dat te vieren hebben we natuurlijk een speciale jingle super, super. inderdaad en dit is always tell the punter van de anti by EP zou ik zeggen geniet ervan gewoon omdat het kan Gezellige punk uit begin jaren negentig. Hoewel dit natuurlijk helemaal geen punk is, maar toch. Wacht maar, het is gewoon het was een punk Claim. If you pinch our songs, we know who are to blame. Cause we've got the backing of EMI. Society, society is society is dat met always tell the punter in plaats natuurlijk always tell the punker en natuurlijk okay. de klassieker. Turncoats, Van het albumje uh, of het EP'tje Bareface Hypocrisy Sales sells records. En sellouts. En Dit is Give Me Charlie Harper van de Bus Station Loonies. Vol. Ja, is hij dan halfvol of vol? Ja, gaat het uh, gaat het een beetje daar? Ja. Zo. Zeigteam. Eh nee, dit is een uh, grateful This is How Grateful We Are, dat is uh, ook een oud. Uh, sowieso een oud punk hitje. Too heeft het ook gedaan. Alleen dit, uh, dit, dit hitje is wat anders uh, beschreven. Het is dus liever van de, de Chineapple Punks. Dus zo zeggen. Precies. Ja. Dat is het pad Dat is Dat is een leuke aas met De Apple Punks. Op Radio 501. Van de anti-Tjumba-wamba EP. Nog steeds omdat de Tjumba-wamba gestopt is. Ja, misschien krijgen we ze nog aan de telefoon trouwens. Dat zou zo maar kunnen. Maar ja, daar moet ik wel zin in hebben. In deze perfecte uitzending van de Volla gaan we gewoon verder met nog meer muziek. Want ja, dat hoort op de radio, geloof ik. We Wish You'd Gave Up. Een persiflage op uh, I Never Gave Up van... Uh, Chumba Maar, uh, ja, dit is Love Chips and Peas. Voor de mensen die van patat houden. En hey, ook Aangaan, ze waren allemaal hartstikke boos dat Chumba naar uh, IMI ging. Het is ook uh, Love Chips and Peas op radio 501. You've gone too pricey, we we wish you'd give up. You're too nicey-nicey. We, we wish you'd give up. You're you're taking a piss? Your words and ideals were so sincere. They even changed my life. Now so much seems to have disappeared. We listen to you now and we wish you'd give up. We wish you'd give up. We, we wish, wish you'd give up. We can't afford you now and we've had enough. We wish you'd give up. We wish you'd give up We can't afford you now, and we've had enough I used to buy your records years ago Now I can't afford it because I'm on the dole Eight for the record and ten for the shirt I can't afford you now, and we wish you'd give up We wish you'd give up We wish you'd give up Ja, doe maar gezellig mee thuis. We wish you give We We wish you give We We wish you give up, We wish you give We We can't afford you We wensen We Now We wish you'd give up We wish you'd give up We can't afford you now And we've had enough Come on baby, Come on, baby. Let's do the revolution Six for the record nee, Inderdaad And seven for the t-shirt <laughs> <laughs> Oké okay. We wish you'd give up ja, uh, uh, yeah. lachen maar om. Ja, uh, yeah, we wish to give up on love, chips and peace. Hier op Radio 501. Terwijl wij ja, verder gaan met uh, nieuw Labour, nieuw Chumbo Wet Tyler. I'm Ja, Chamba Wanka was dat. Niet Chumba Wamba, maar Chamba Wanka. Wankers! En dit nummer was natuurlijk van uh, niemand minder dan Riot Clone. Ik zou zeggen, ik heb alweer genoeg gehad van deze EP. Uh, Bad-Faced Hypocrisy Sales Wreckers. Uh, uit 1998, ook het jaar dat uh, Tumabamba groot werd met de nummer uh, Tap Tamping. Ja, en als je dan uit de zien komt, dan worden ze boos. En uh, ja, kwam daar, daarna terug met een enorme flop. Uh, dat was namelijk het record, de plaat What You See Is What You Get. Inderdaad, uh, en van die platen zitten... Ja, ja dit is gewoon uh, Smart Bomb. Over uh, slimme bommen natuurlijk. Ja, omdat het kan... In deze perfecte uitzending nou ja bijna wel hè? Rain on me, Benign Virus so -oh. Uranium from Mars so -oh. Here's something for your Firstborn so -oh. George Bush Jr. Sing along so -oh. Tell me, in Europe, when you get coffee, you have to pay for each cup. Yeah. Donnie, is that a high-end cut or a mid-range cut? Super. Ah, de kift is dat op radio 501. En wij gaan ondertussen verder met de Fandom 4. En dit nummer is niet zomaar een nummer van Fandom 4. Maar nummer 5 van uh, Morgana. Die plaat. Die dubbelaar. En uh, dit is El Palmero. And die. Van Too Bad is dit Get Fat and Die. Echt waar. Geboord. Gelogen. Get fat and die. Get fat and die. Nou ja, dat is niet uh, mijn... Uh, ja, ja, nee, dat is niet mijn uh, cup of die. Twisten, get fat the Eye. Het is geen boodschap van mijn kant uit. Maar uh, Nervous Cabaret heeft er wel eentje. Grand Palace of Love. Ik weet niet of dat een boodschap is van mij. Maar we doen gewoon voor de radio. Net alsof het wel zo is. Uh, ja, uh, duidelijk dus. Uh, ja, Nervous Cabaret. Wie kent dat niet? Ik wel. Toch weer een beetje terug naar dat surfgitaartje. Uh, dat... Surf voelen we aardig. Maar toch niet allemaal. We blijven toch een beetje in het naar geestige speertje hangen van uh, Get Fat and Die was dat dus van uh, Too Bad. Too Bad It's Over. Maar gelukkig hebben we nog Nervous Camera. Grand Palace of You know I'll be sure. That's all right, just for me and for you. And now you eat me chunks. You tease. Saturday night Come over I'll change your luck Or you'll see Just don't drop the drugs On the morgue You will get no bugs From those dogs You will need a love potion For sophisticated know. Andreas Kahn is dat. al een tijdje bezig met Nervous Cabaret, Nerveus Cabaret. Nou, dat is ook theater, toch? Dus dat mag allemaal in de volle laag. theatrale op radio. Ja. Radio 501. Jouw muziek. Echte muziek. Het wist, hè? Dat hangt er vanaf. Wat jouw definitie van muziek is. De ragtime Rangers zijn dit live in Sugar and Spice. Zelf opgenomen. Een echte bootleg. MUZIEK Ramsplaat, Ramsplaat, die voor een habbekras in het schap staat, Ramslaat, Ramsplaat, dit is dus zo lekkere Ramsplaat, Ramsplaat, die voor een euro of wat naar huis gaat, huis gaat. Ja. En ook in een uh, perfecte uitzending is het tijd voor de Ramsplaat, want tot op heden is het natuurlijk altijd gebleken dat het allemaal perfecte platen waren voor in de Ramsplaat rubriek. Uh, nou, niet echt wat ik erbij verwacht eigenlijk. En dit ken ik eerlijk gezegd, de cult. Uh, plaat Born into this lag gewoon in het euro vak. Schap. Nou, dit was een schap, denk ik. Ja. Uh, Born into this is uh, de plaat uit welk jaar ook weer? Uh, 2007. En de plaat, het nummer dat we gaan draaien is Illuminated. Oh! Zeg dat wel! Nou, we blijven gewoon een beetje in dat rocksfeertje hangen. Volgende uur barok, alleen maar barok. Wat zeg je, dat kon je niet bestaan? Barok, Barok. ja? Snap je hem? Ja, even kijken hoor. He, kunnen we kunnen wel zeggen dat we dat ze bekend zijn <middels> Patrick, bedankt. Even kijken. Jimmy Jitters en Fat Rick. Ik denk dat die Fat Rick is, die van uh, Get Fat and Die. Maar hij staat nog niet in Loving Memory, dus dat valt. mee. Maar hij heeft in ieder geval meegeholpen in Londen. Even kijken, hoor. Natuurlijk van uh, Asbury Duffy. Ian Asbury. En uh, Billy Duffy, natuurlijk. Uh, Wie kent ze niet? Het oude duo. Nou ja. ja, het is een bekende band, he. daar kun je eigenlijk niet zoveel over zeggen dan. Ja, Behalve dat er allemaal tijgers op staan en een roze, roze voorkant. En het is wel aardig gedaan, dat alle letters glimmen. Dat kun je niet zien op de radio, de webcam staat eruit, dus je kan het er niet over ophouden, maar je ziet het niet. Maar uh, het is wel aardig. Dat ja, is wel een aardig plaatje dit. Hè? Ja, en ik, eh, ik zag laatst die poster van deze cd hangen, en toen zei ik, hé, hey, dat is een rampsplaat. Maar die mevrouw zal een beetje glazen aan te kijken. En ik zeg: ja, hij is er nog niet geweest. Oh, zei ze, nou snap ik het. Want ik kijk natuurlijk altijd op www.vollelaag.nl voor alle, voor alle rampsplaten en dergelijke. Uh, de ramp van vorige week staat er nog niet op, want ik vond uh, voor een perfecte uitzending uh, moet je natuurlijk niet zo'n knullige website gaan bijhouden. Dus uh, volgende week weer gewoon uh, is hij bijgehouden. Volgende week gewoon weer een uh, imperfecte uitzending. Nou, ik weet het eigenlijk niet, misschien uh, beval me me wel uh, dat uh, gelikte. gelikte. Oh, wacht, het is alweer 7 uur. Nou, moet ik even reclame draaien hoor, wacht even. Uh, ik was helemaal uh, eliminated natuurlijk door dit nummer. Uh, kijk, wat nou een mooi moment is om dat. Uh, dat is van uh, Beyoncé of zo, geloof ik. Een liedje. Nou, niet dat ik dat weet, maar ik hoorde hem op een gegeven moment en dan dacht ik, hé, hey, dat is uh, de reclame van uh, 501. Je hebt bij ons wel van de 5,01 reclame gehad. Even luisteren hoe die klinkt. Goed luisteren en ook naar de adverteerders en uh, koopt die, die producten en steunt alle goede doelen. En uh, wij zijn weer terug naar de reclame. Achter van Strandpel 16 is zojuist een leeg plastic flesje gevonden. Het betreft hier een doorzichtig flesje zonder dop. De eigenaar van dit flesje kan hem weer opkomen, halen. heeft gevonden voorwerpen naast voor de EHBO-post. Dank voor uw aandacht. Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak, Nederlandschoon.nl.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 Is radio 501, de volle laag. Lucien, Geefkens kus. Geef kus. 501. Oh. Ben je er klaar voor? Voor nog een uur vol vermaak, amusement en verstrooiing in de volle laag. Op je computer. Of je mobieltje, in ieder geval 501 echte muziek, echte radi-radi-radi-radi-radio, piano, blaasinstrumenten en drums, komen allemaal voorbij hier in de halvolle laag. Helemaal zuiver hè? Met je bord op schoot en al je eten in je kraag, hier schrik je toch dood. Had ja, een halve zo oh, oh. veel herrie zo luid het hier Op jouw radio zo op je ho op mijn vliegt. Dag je even rustig, ontspannen te dineren. Nou dat is dus niet waar. Vandaag is ontberen met een volle, volle, volle, volle, halfvolle laag. Nee, het wordt echt niet mooier. Ja, helemaal niet waar. Heel perfecte uitzending dit. Ik zit helemaal niet te klooien. Ik zit niet te klooien. Of wat er of zo. En helemaal niet met water te gooien. Nee. Ja. Dit is waar je het mee moet gaan doen. Hoe, hoe, hoe. Nou ja, hè. De volle laag. Half volle laag. Half volle laag. Of 501. Ja, inderdaad. Dit is uh, Dave Barry. ja it. You've got this strange effect on me. Of ik heb gewoon een strange effect op mijn stem. You got this strange effect on me. And I like it. Nou nou, hè? You've got this strange. Inderdaad, uh, strange, strange, strange, is uh, strange, Nee, Dave Barry was dat en niet uh, op zijn Spaans, hè. op zijn Spaans natuurlijk, baddie estrange. Uh, baddie estrange effecten on me, hè? Oké, okay. oké, okay. uh, ja, inderdaad, uh, dat was mooi. en uh, Nog even een overhoring. Uh, even kijken, uh, welk liedje is dan voor de. Ja, inderdaad, overhoring! Oh nee. Ja. Oké, okay, en komt-ie maar naar beneden. En sla. Uw slag. Oké. Okay. En wat kunnen we vandaag weer winnen? Ja, inderdaad, een hele grote fruitmand. Weder mogelijk gemaakt door Edo Groente en Fruit. Als jij weet. Als jij weet. Welke reclames er net voorbij kwamen, stuur dan even een brief. Naar de volle laag Met een uitroepteken. Zonder uitroepteken komt niet aan. Uh, Koepersweg nummer 1. 1624, anonieme Audi vielen In Hoorn. Bij Blokker. Niet vergeten, hè, bij Blokker. anders komt het een hele andere horen op Terschelling. Of in Gelderland. Dus horen, en dat is heel belangrijk. Als jij weet welke reclames er allemaal voorbij kwamen. Eentje was van de Daveren in de Donderdag. Over vier dagen. Op de radio. Even kijken hoor. We moeten niet vergeten dat dit uh, inderdaad. Dit is de halve laag. Inderdaad, de halve laag. Snel we weer op de helft. Over de helft. Ver over de helft. Uh, ik weet niet of we ver over de rand van de pisspot zitten. Zeg Zij ze ook wel eens. Ik snap er niks van. Echt even die echo weg. Uh, ja, inderdaad. Uh, mensen die dus weten hoe het nou precies zit met die reclames, die kunnen dat even in een brief dichten Of een uh, briefkaart, mag ook. Met zo'n mooie, wordt uh, vervolgd, uh, postzegel. Met uh, handpekel. Maar ik denk niet dat die meer uh, voldoende gefrankeerd zijn. Dus als je die gebruikt, zorg dan in ieder geval dat je erbij plakt. Ja, en wat was er ook weer aan de hand? Ja, het is zeven uh, uur. Iedereen zit natuurlijk met het bord op de schoot. En uh, dat is niet zonder reden natuurlijk, want de volle laag is op radio. En uh, ja, er is ook nog iets op tv met uh, mensen die op een wiel uh, rijden. Of rennen. Rennen of rijden, ik weet het niet. Wielrennen of wielrijders. We zitten hè? In ieder geval hoogtijd voor die bekende jingle. Uh, nou, nee, ik wacht wel even tot deze. Gewoon even rustig wachten. Dit is trouwens Ellen Bradden met Starlight. Ja, oké, okay. ben je er klaar voor? Komt-ie de volle laag op radio 501? Jullie, sport is weer op televisie. Holla, die je En dan precies weer tijdens het diner. Ja, het nee, Maar de polla gaat gewoon door. Dus zingen wij we weer in koor. Uurtje twee. Hey, hey, hey, hey. ja, Inderdaad. We zijn weer binnen. Oh, we zijn weer binnen. Ja. Kijzenbrood is een goed brood. Kijzenbrood is een goed ja, brood. Ja, voor de mensen die geen tijd hebben om te koken. Kijzenbrood. Super Van herlijke... sexy kijzenbrood. Ja, kijzebrood. Lachen we maar om. Kijzenbrood is een brood. is een brood. Schneider. Sexy sexy kijzenbrood. Butterbrood en kwaak. Schmecken sicher goed. Das Käsebrot geht direkt ins Blut. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, kekäk, kä, kä, super sexy Käsebrot, speichelhaft, wie es da liegt, auf dem Tisch neben Kakao. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot Ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, kekäk, -ke -ke Käsebrot. Sexy, sexy, Pupäsebrot. Zeitungsinseraten liegen auf dem Tisch. Doch ein Stückchen Käse schmeckt auch gut zu viel. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super sexy kaasboom. Käsebrot wird regelrecht verehrt. Käsebrot lecker und gut. Käsebrot, sexy sexy. Käse Käsebrot Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot käse kä kä Käsebrot. Sexy sexy Käsebrot. Käsebrot ist ein Inderdaad, keizerbrood. Oh nee, keizerbrood. Het is met een woud deel van Duits Galand. jij komt. Eh, nou, dus er even bij komen natuurlijk, van de eerste uur. Uh, Bravo. Wel een beetje een lekker sfeertje. Wacht er maar. Oh nee, ja, hier is mijn echo. Uh. Keizerbrood, iets en goed is een brood. Keizerbrood, iets en goed is een brood. Keizerbrood, iets en brood. Sexy, sexy, keizerbro. Ja en brieven worden inderdaad uh, verzend. Sexy, keizerbro. Oh ja. Oké, okay, reclame, reclame, brieven, brieven. Uh, even kijken hoor. Ja. Brieven sinds 1820 de beste manier om te communiceren over de post. Goed, uh, we gaan verder met uh, nog meer muziek. Uh, ja. Uh, well, I've been working hard all week long Saturday night ah. And I'm going home To get ready to Oh wow. Tell my baby to be ready at 8 Tell her to hurry Cause I don't like to wake up Get away from it all. Going on the town, gonna have myself a ball. Gonna take my baby to a drive-in show. A in the Come at all, going on the town. Gonna have myself a ball. Gonna take my baby to a drive-in show. Voor je Oh yeah, de e -bank. Vooraan in je eigen radioplatenkast. Uh, in je platenkast uh, staat die vooraan natuurlijk bij de E van A. Uh, zeg eens E-Bones. Inderdaad, radio om van te houden. Radio om van te genieten. Radio. Oké, okay, tijd voor uh, posy. want dat uh, hadden we nog niet gehad. Geraldine, heb jij vandaag al in de bak gekeken bij? De brievenbus is gevuld met liefde. Een kaart van ver met letters die schrijven liefde. Een kaart waarvan het hart vervuld is met warmte. Een kaart die je omarmt. Een kaart. In Inkt staat geschreven het woord van de liefde. Een romantische gezelschap van letters en zinnen. Ach, jij... Jij bent voor mij het schrijven naar huis wel waard. Ik lik de postzegel. Het plaksel wordt vloeibaar. Ik druk je tegen het karton van het aanzichtkaartje. In de bus ga jij, in de bus door de zwarte klepperende tanden. Het rode gevaarte in de bosjes, in de struiken, in alle landen. Klepperde klepper, daar gaat mijn woord. Het woord van liefde gaat onverstoord door handen van sorteerders en bestellers. Totdat de postbode het schrijfsel bij jou naar binnen drukt. En jij met je poezelige handjes, met je verbaasde blik in de bak kijkt bij de brievenbus. En denkt verschrikt, is die kaart, is die kaart, is die kaart dan Echt voor mij? Ja. Hij is voor jou, mijn liefste. Voor jou. Voor jou. Voor jou. Voor jij. Uh, en voor mensen die uh, geen brief kunnen bezorgen, bezorg dan gewoon een uh, watermeloen. I'm gonna bring my girl a watermelon tonight. I'm gonna bring my girl a watermelon tonight from the Bonzo Do-da, Bonzo do da do da dog band. Jawel, the Bonza, Bonza-dog, Bonzo-dog band. Oh. I brought my girl an apple. She let me hold her hand. I brought my girl an orange, weakest in the band. I brought my girl bananas. Let me squeeze her tight I'm going to bring a watermelon to my girl tonight I brought my girl red ribbon, she hung them in her hair. I brought my girl a sequin, she stuck them here and there. I brought my girl blue china, she hung it from the shelf. Tonight I'm going to bring a rope and she can hang herself. Dat was de Bonzo do Da Dog Band met uh, I'm Gonna Bring A Watermelon To My Girl Tonight. En dat liep er niet goed af. Ja. ja, dit is we goed. Jaap Dekker, van uh, zijn plaatsen Nieuw bottle, old wine. Wel, uh, oude wijn in nieuwe zakken. Hè? Jaap Dekker, als je naar Nederland komt, zeg het dan gewoon in het Nederlands. Dat is lekker duidelijk. Ook voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, moe ik het er helemaal gaan vertalen. Maar goed, Dizzy uh, medley, Home on the Range en Blueberry Hill, voor mensen die van jullie billy, billy houden of van blueberries en hills. Over haar blueberry gesproken en watermelons, we kunnen nog steeds die fruitmand winnen. Fruitmand bij Edo Groeten en fruit in de kerstboomgaard. Uh, ja, dat is als je de flammenkop weet. En een van was uh, de dag van de donderdag. Over vier dagen op Radio 501. Maar dit is er nog steeds uh, geen Blueberry Hill, maar Home on the Range, adapted by J Decker en R Deelder. Niet Deelder, uh, niet Deelder, dus deelde, maar echt daalde. Dat kan ook. Klap, klap, klap. Het is helemaal niet uh, Blueberry Hill, de andere plaat, uh, andere kant bedoel ik. Het eerste nummer was uh, natuurlijk uh, Act Naturally. En dit is het nummer Deep in the Heart of Texas, geschreven door Swander en Hershey. Dus even voor de duidelijkheid dat het niet door Elio Pace is geschreven. Niet, niet, niet, niet door Elio Pace. Is hebben wel gehad. Hou eens even op jij. Ja, die, nee, dat, ja, dat is een heel leuk nummer. Een heel leuk nummer was dat, maar uh, toch niet. Even kijken. Uh, nou, natuurlijk, voor de mensen die van muziek houden, hebben we natuurlijk echte muziek. En uh, mensen willen natuurlijk ook een beetje herkenbaar. En dat hoort natuurlijk allemaal bij deze... Supergeslaagde de uitzending. Ja, super geslaagd. Even kijken, ik had er nog wat koortjes in gezongen. Even kijken hoor. Ja. Ah. Ik, ik ben gewoon mijn plaat kwijt. Ik weet niet waar, waar is die plaat? Waar is die plaat nou? Nou goed, uh, wat is de frequentie? Ja, dat is natuurlijk gewoon radio 501. Maar uh, RM e. vraagt de zich af en uh, vraagt het dan aan Kenneth. Maar hij kan het veel beter aan mij vragen. Dit is even het bekende nummer. Dit is een programma in de zendtijd voor bekende nummers. Wat is de frequentie? Kenneth, show, is jouw Pensantje. is muziek in de zendtijd voor bekende liedjes. Oké, okay, nou, dat was weer bekende muziek. En gaan we verder met onbekende muziek. Want ja, dat is natuurlijk weer het devies. En het moet ook nog theatraal wezen. Kan je nagaan wat voor lastige klus ik iedere week weer voorsta. Maar dit is weer gelukt. Want wat hebben we nu weer? Goslink? Nou, wat? Gos. Marietje? Kent u het? Kent u deze plaat nog? Of kent u deze plaat al? Nee, toch? Bij nee, deze. Nu kent je hem wel. Oh ja, ik wilde graag dansen met Marietje En Marietje danste graag met mij Maar tussen ons in stond haar vader En die deed iets anders graag met mij Hij wilde me schoppen, wilde me slaan, me verbannen naar de maan Ik vond dat wel oké, okay, maar dan nam ik Marietje mee Ik wilde graag draaien met Marietje en Marietje wreeuw graag met mij Maar tussen ons in stond haar moeder en die deed iets anders graag met mij Ze wilde me graag en kleineren de straat af zonder kleren Het was mij allemaal goed als men niet zonder Marietje moest Ik wilde graag trouwen met Marietje en Marietje trouwde graag met mij. Maar hoe moest het dan toch met haar ouders, het wilde niet klikken tussen hen en mij. Dus, dus ik zette ze aan de kant, stak een huis in brand, maar ach en wee, Marietje brandde mee. Dit is de holla laag. Ja, is die de vol of vol? Oké, okay, ja, dit is uh, de volle laag inderdaad. Helemaal gelijk uh, derde stem. Um, wat ik nog wilde zeggen is eigenlijk een heleboel. En ik bedenk me ook dat ik nog de, uh, ja, de, de plaats voor jou moet draaien. Dus uh, dat doen we gewoon tegelijkertijd. Uh, even kijken hoor, maar dan moet ik wel even goed nadenken. Ja. Even kijken hoor. Ja? Oh, ja, inderdaad. Um, wat ik nog allemaal moest zeggen... Eh, Trombonus. Eh, niet te verwarren met eh, tromboses trouwens. Echte muziek. Tromboos is niet heel iets anders. Maar dit zijn trombones. Het ja, is op zich best, best een aardig plaatje trouwens. Eh, Kijk hoor. Ja. Even duidelijk, eh, dit moet ik dus draaien. Kijken, eh, maar het, het kan eigenlijk best wel. Het is wel, wel een beetje uh, theatraal. Kijk hoor. Eh, uh, ja, het is altijd handig om uh, als dj dan ook nog uh, in het kader van uh, toch uh, weer dat thema. Uh, nou, nee, het is niet echt een thema, het is natuurlijk een nieuw voornemen. Uh, ja, van... Uh... Ja, uh, kijk kijken, uh, trombone uh, Shorty. Altijd wel goed uh, om... Uh... Oh, ze hebben zelfs een Wikipedia. Dus uh, eigenlijk Troy Andrews. Hij is geboren in uh, 1986. Zie je maar, je kan het toch goed komen met die mensen die in 1986 zijn geboren. ik. Nou, in uh, New Orleans. In de Verenigde Staten. Hij is trouwens de broer hè, van uh, James Andrews. Uh, misschien kennen jullie die wel. En de kleinste uh, zoon van de singer-songwriter Jesse Hill. Andrews. Dat is bekend dat er dan nog Andrews achter moet. En uh, hij speelde trombone en uh, fanfarekorpsen. En vanaf de zesde jaar staat het allemaal op wikipedia gewoon, dus dat hadden u allemaal zelf ook al kunnen lezen. Ja, als DJ hoor je dat dan nog even te vertellen. Hè. Zo. Uh, even kijken, maar wat ik nog, uh, was, ik wilde nog iets kwijt, want ik wilde eigenlijk uh, Wamba bellen, maar Tjumawamba belt mij maar niet. Even kijken hoor, uh, oh, misschien heb ik nou inmiddels al een mailtje binnen. Brrr. Nou, ik, uh, ik zie het maar niet. Hoor. Nou, want ik zou gewoon nog uh, gebeld worden door uh, Wamba in verband natuurlijk met hun uh, dat ze gestopt zijn met hun muziek. En uh, ja, wat dat betreft.. Uh... Oh wacht, ik zal, ik zal gewoon even stil zijn, want ik weet toch even niet wat ik moet zeggen. Toch een beetje jazz. Het is toch wat beloofd, het is op zich wel prettig dat dit dan weer de praat hoofd is. Ik heb hier trouwens een plaat uh, wit vinyl. Ik krijg gelijk een zin in chocolade dan op de een of andere manier, ik weet niet waarom. Maar uh, gelukkig zit hij dan weer een bruine veeg op. Ik, ik, misschien is dat wel van Jaap de Heus natuurlijk. Uh, Jaap de Heus is momenteel uh, geblesseerd, denk ik. De vorige keer probeerde nog een mp3'tje te draaien van hem, maar die, die deed het niet. En uh, toevallig is de radiodirectie ook gewoon uh, lekker thuis aan het eten. On, dus het come on, come on, okay. Nou, dit was de trombone shorty, uh, backjump plaats voor je hoofd. Uh, tot volgende week vrijdag komt weer een nieuwe. Maar dit was best aardig. Ja, nee, dat uh, helemaal leuk. Uh, ja, dit is uh, wat is dit eigenlijk? Ja? Oh, wacht, ja, dit is de kick. Uh, de kick met uh, verliefd uh, op een plaatje. Dat ben ik ook wel eens. De kick was dat, of is het nog steeds eigenlijk? Verliefd op een plaatje. Leuk, schoon. Van vrouwen. Schoon. Wow, wow, wow, wow, wow, Henry Mulderoe zit in het kader. Van uh, the onbekende muziek is it uh, What if I do not speak at all for the DJs? Inderdaad uh, is dit uh, Oscar Wilde. Ah, ik bedoel uh, Henry Muldrow, ook homo. Uh, uh, uh, ah, gauw door naar het volgende liedje. Uh, voor mensen die van uh, dansmuziek houden is dit immer. Fish, fish, fish, fish, fish, fisherspooner, radio 5, 4, 3. 2. 1. 501. 501. aim, 5, 0, aim, Dit is een plaatje in de zendtijd voor bekende nummers. of a century I don't know what to see I don't know what to see Caught in the wet tonight I don't know where to hide I don't know where to hide Sounds in the eardrums clear I don't know what to hear I don't know what to hear Might as well shed a tear I don't know what to fear I don't know what to fear Oh Taps at my window Willing that I let him in I don't think I will though My heart's taken I won't tell him again Maybe I'll write him a story And maybe I'll fall asleep in his arms Maybe I'll wake up lonely And fall away again Until you calm me down I race around this town Trying to find Oh, an emotion you cannot deny Now I will not have him Treat me this way And mother, I blame you There Therein of the being you gave, for I have become you, and I know every part of your game. And Father, I love you, but how can you watch as I push her away? I cannot forgive you for bringing me up this way. Maybe I'll. The mystery, maybe I in Laura Marling. Ja. At my window Tik even op het raam, zeg ik zo altijd. Uh, ja. Even kijken hoor. Ja, en dan kijken we nog even naar de klok. En dan zien we dat het weer bijna voorbij is deze volle laag. Dat betekent dat het. Jawel uh, het einde van deze De uitzending. En dat we zijn aangeland bij, ja waar, waar zijn we eigenlijk aangeland? Dit is de Magere Laag Inderdaad. Radio 501. Inderdaad, Radio 501, de Magere Laag. Uh, straks komt uh, Mander onschander Schrander. En uh, natuurlijk met uh, zijn programma Sunday or Schrander. En um, wij gaan ondertussen verder nog afsluiten met een nummer van Wamba. En uh, die natuurlijk dit jaar, of dit jaar, deze week, uh, zijn gestopt. Met elkaar en we spelen. Uh, ze waren akoestisch en in deze tijd waren ze nog elektrisch. En bij Imai e en eerder draaide natuurlijk al de hele anti Chumbawamba EP. En uh, dit keer draaien we het nummer Lai Lai Lai. want we hopen eigenlijk wel dat het een leugen is. En het is niet La La La, La La La La. Tot volgende week. En weet je het antwoord op de vraag? Stuur dan een brief naar de volle laag. I failed the audition for Celebrity Squares Your life is a dream, then you wake up You watch friends together, then you break up I could win an Oscar, I could be so sincere Together